Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Palestijnse president Abbas heeft de landen bedankt die de Palestijnse staat hebben erkend. Dat deed hij via een videoverbinding met de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Abbas had volgens de regels toegelaten om te worden tot de zaal in New York. Maar de Amerikaanse regering legde hem en zijn ambtenaren een inreisverbod op. Abbas zei verder in zijn toespraak dat hij hoopt op duurzame vrede met Israël... en een Palestijnse staat zonder rol voor Hamas. Negen Europese banken lanceren een cryptomunt die gekoppeld is aan de euro. Ook ING doet mee. De markt voor deze zogenoemde stablecoins is nu vooral in handen van Amerikaanse partijen. Om te voorkomen dat de Amerikaanse stablecoins de markt verstoren... komt er nu een Europese tegenhanger... Ook willen de banken het betalingsverkeer in handen houden. Stablecoins zorgen voor snellere internationale transacties. De Europese Centrale Bank werkt ook aan een variant van de cryptomunt. Demissionair minister Van Wil van Asiel heeft afspraken gemaakt met Oeganda... voor terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De VVD-minister zette met zijn Oegandese collega een handtekening... onder een plan voor een kleinschalige proef... Het gaat om een zogenoemde transit hub, een plek waar een beperkt aantal afgewezen asielzoekers tijdelijk onderdak krijgen voor ze verder reizen naar hun land van herkomst. Het gaat alleen nog over een intentieovereenkomst. Wanneer er mensen naartoe gaan en of het permanent wordt is nog onduidelijk. Tientallen mensen hebben vanavond meegelopen in een herdenkingsmars voor Jerryson, de 15-jarige jongen... Die zondag bij een McDonald's in Capelle aan de IJssel door een politiekogel werd gedood. De tocht eindigde paul voor het politiebureau en is gemoedelijk verlopen. Het weer. Vanavond, vooral in het zuidoosten, wat regen. Vannacht, droog en het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen begint de dag zonnig. Vanuit het oosten volgt bewolking en later ook wat regen. En het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 We're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 Met. Met, niemand, met niemand minder dan Lijf de Leeuwen, ja. Hè? want uh, ja dat is ook uh, een uh, fenomeen. Dat is een, ja, dat de... kan me nog wel herinneren. Het ja. is ja. dus, uh, tien jaar geleden, ja. maar ik herkende dit zoldertje uh, ja, ervan. Maar ja, wat, wat we heb kwamen jij, er niet uh, precies uit uh, waar dat dan voor was. Hè? Maar, uh, ja, nou, ja dat, dat, ik denk met een begeleiding met iemand uh, ja. die uh, toen op een gegeven moment Lijf hier heeft niet gespeeld. was er uh, ja, ja, Lijf was erbij.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 Mm-hmm. Ja, uh, instrument, instrumentaal uh, weet je natuurlijk precies, niet precies wanneer uh, zoiets eindigt. Nee. Nee, dat is altijd het uh, mooie. Uh, uh, nu uh, gaat, uh, gaat er even wat, wat, uh, <lacht> nog, wat andere dingen ook nog plaats meer. over uh, Drifting Ego's. Uh, je zei net uh, dat het op een album uh, komt. Ja. Wanneer komt dat album uit? Het album komt op uh, 3 oktober uit. Ja. Volgende week vrijdag. Ja.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 I'm giving up. I'm giving up.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 Sing out, let's save my heart. It turns out how we got carried away. We've been pouring our heart and soul into this game of love. But it's not enough for you, it is not enough for me. We should go a separate ways. Cause it's not enough for you, it is not enough for me. We should go Set is dat je altijd nog een slot op de deur hebt in de persoon van Max van blame it, blame it me? FM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.